10 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een protest van boeren in de Drentse plaats Wijster... heeft de politie tientallen betogers gearresteerd. De boeren blokkeerden met tientallen auto's en trekkers... de toegang naar een afvalverwerkingsbedrijf. De provincies Drenthe, Groningen en Friesland... hebben demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen... tot en met komende maandag verboden. De afvalverwerken is inmiddels weer bereikbaar. De coronawaarschuwings-app waaraan het kabinet werkt... krijgt de naam Coronamelder. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt. De naam zong al langer rond. De app moet de GGD's helpen uitzoeken... met wie coronapatiënten in contact zijn geweest en ook waarschuwen. De app wordt de komende dagen door enkele honderden inwoners van Twente getest. Er is kritiek op het inloondienst nemen van mantelzorgers. Een aantal zorgorganisaties betaalt mensen 10 tot 15 euro per uur... om een naasten te verzorgen. Het is een reactie op het personeelstekort in de zorg. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers vindt zo'n arbeidsovereenkomst te ver gaan omdat er een machtsverhouding ontstaat. Zorgverzekeraars zijn bang dat de zorg stopt als de betaalde uren op zijn. Ook het ministerie van Volksgezondheid is kritisch. Een woordvoerder zegt dat het werk van mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar in principe wel vrijwillig en onbetaald. Een aantal jongerenorganisaties heeft vandaag in gesprek met premier Rutte. De organisaties zeggen dat jongeren zowel fysiek als mentaal zwaar getroffen worden door de coronacrisis. En pleiten voor een coronakorting op studieleningen en voor de komst van een landelijk actieplan jeugdwerkloosheid. Het weer overwegend bewolkt en periode met motregen. Vanuit het noorden wordt het in de loop van de ochtend geleidelijk wat droger en komt er wat zon bij. In het zuiden blijft het regenachtig, het wordt maximaal 18 graden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zon, Zandvoort een zomerhit. ZFM. Äh, sí Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. I got a kiss about the language. Look at me. I got a kiss about the language. Look at me. I got a kiss about a language. Een van de, de minste queen albums die ze hebben uitgebracht. Hot Space, daar staat het uh, nummer op. Body Language. Uh, daarom heeft hij ook, de, denk ik ook niet, allerlei compilatiealbums uh, van de groep uh, gehaald. Wellicht omdat het toch iets uh, te maken heeft uh, met uh, ja, de kwaliteit van de song. Ik weet het niet het uh, zou kunnen. Want, uh, maar goed, hij is uh, overigens wel ooit uh, toch wel uh, tot de hitlijsten doorgedrongen in 1982. Dat was Queen met Body Language. Welkom bij deze... iets wat druilerige... woensdagmorgen, woensdag 8 juli. Wat ook heel erg... typerend is, is dat het een beetje... herfstachtig aanvoelt. Het zijn temperaturen zoals de meteorologen zeggen van... nou... Hè? Eind september, 18 graden. Nou, ik zou zeggen, uh, rustig aan maar, denk ik dan. Maar goed, uh, dat is het programma niet naar. We hebben straks uh, sowieso uh, de vaste bijdrage van uh, Jelmer en Mick. Nu wel, Mick, want uh, gisteren was een uh, accu van zijn nieuwe iPhone uh, op. Uh, afijn, dat zal je straks om half twaalf wel horen. Als de, de, de accu het uh, werkt en de iPhone ook. Uh, er zit ook een herhaling van uh, het interview... wat uh, Irene de Jager heeft uh, gehad met uh, Raymond van Haafden... de nieuwe wethouder in dit dorp. Uh, die zit er ook in. En om kwart over tien, dat is vrij spoedig... na twee platen uh, die ik uh, ga draaien... gaan we praten met Bas Lemmers, uh, de man van Beach Club 10. Want uh, daar is natuurlijk uh, het uh, gesprek van de dag... eigenlijk uh, meer nog steeds over. De brand die afgelopen weekend heeft uh, gevoed... in dat strandpaviljoen. Maar zover is het nog niet, eerst nog even rustig aan bijkomen. Make This Work van Lake Michigan is dit. There's... On our remind as of how we spend our time on being, but oh we don't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 Begin de jaren tachtig een aantal hits uh, scoorde, waaronder deze, uh, Soft Cell met Tainted Love. Het is uh, kwart over tien. Uh, ja, uh, de man uh, die uh, dit weekend een verschrikkelijk weekend heeft uh, meegemaakt, uh, dat is uh, Bas Lemmens. Goedemorgen Bas. Goedemorgen ja. Ja, want uh, de, de afgelopen dagen zijn volgens mij denk ik wel heel erg hectisch uh, geweest. Beschrijf het eens. Uh, ja, vooral erg druk ja. Ja. En, en... en uh, ja, het begon kwart over drie, uh, zaterdag mm -hmm. dat uh, ons alarm afging en ik gewoon lag te slapen. Ja. Maar uh, uh, door vele kanalen werd ik toch bereikt door uh, Lotfi Rikkers, een uh, goede vriend van me, mm -hmm. die mij uit mijn bed heeft gerampt uh, om, om uh, te zeggen van ja, uh, bietzoek 10 is naar de brand. En vanaf dat moment is het een uh, hele slechte film geweest. Mm -hmm. Uh, ...die uh, wel uh, beter aan het worden is... ...in de zin van dat je zoveel hulp, zoveel steun, zoveel liefde... Uh, crowdfunding uh, opgestart, uh, het is uh, waar je sprakeloos van wordt. Mm. Maar uh, de film is slecht, kan ik je vertellen. Ja, dat, dat uh, geloof ik graag. Uh, iets, uh, ik, ik, ik, merk, ja, ik las ook iets op je Facebook dat je op een gegeven moment zei... van ja, ...het was al niet een al te best jaar voor de horeca... ...en dan krijg je dit er nog eens bovenop. Nee, ja, nee, we hebben het allemaal natuurlijk zwaar gehad door de corona. Mm -hmm. En dat je op 16 maart te horen krijgt dat je verplicht moet sluiten, uh, dat, uh, ging, dat hakte er al in. Mm -hmm. Dat we na 10, 11 weken eindelijk weer wat mochten doen uh, onder strikte voorwaarden. Maar uh, gelukkig op het strand hebben wij meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld horeca in het centrum. Want mm -hmm. wij, kunnen gewoon alle, wij hebben gewoon letterlijk en figuurlijk een figuurlijke zee aan ruimte. Mm -hmm. Uh, hadden we echt uh, gewoon uh, een hele leuke maand juni. En uh, in juli, ja, laat ik vooropstellen dat het weer. natuurlijk ook weer niet onze grootste uh, uh, fan was. Ja. Maar in ieder geval, we konden weer wat. En, uh, en, en zelfs met slecht weer, ik had twee locaties. Of, ja, ik had twee locaties uh, letterlijk. Mm -hmm. uh, en, en, en, en we hadden gewoon veel eten. Dus, iedere avond weer en we gingen lekker. En toen kwam Nacht en uh, dan uh, staat je wereld wel even stil. Ja. Um, dat, dat is de ene kant uh, van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat er binnen no time uh, leek uh, wel of uh, de hulp uit alle hoeken en gaten van Zandvoort uh, leek uh, te komen. Dat, daar stond ik zelfs uh, van te kijken. Nou, niet, niet alleen uit alle hoeken en gaten van Zandvoort, maar gewoon uh, bijna uit alle hoeken en gaten van uh, Nederland. Ja? We krijgen zoveel... ...berichtjes, appjes... ...maar ook die crowdfunding die gestart is door... ...hele lieve vaste gasten van ons... Uh, ja. die, uh, die, ...die echt als een bezetene gaat... ...waar je, ja, ja, wat ik net al zei... ...je sprakeloos van bent... Mm. Uh, ...dat durf je in, eigenlijk in ergste dromen... Die nu, uh, uh, ...die nu gebeuren... ...niet te bedenken dat, dat, dat, dat dit kan gebeuren. Mm. Maar uh, het gebeurt en zoveel hulp van alle kanten gisteravond hebben we uiteindelijk uh, contact gehad met de marketingdirecteur van Corendon. Mm -hmm. En uh, die uh, moest even wachten op, uh, op, de, op de grote baas. Uh, want die zit in Curaçao, maar daar heeft hij contact mee gehad. En die heeft ons toegezegd dat wij het oude paviljoen van zeg maar Barefoot Cottage van uh, nummer 8 uh, mogen gebruiken. Mm -hmm. Dan maak je toch een feutensprongetje. ook al is het zo'n rare tijd. Ja. Dus de zaak is nu dat, dat uh, het pand gesloopt kan gaan worden. En dat hangt een beetje van de verzekeraar af. Ja. En zodra we daar een groen licht van hebben, dan wordt het gesloopt. Dat duurt drie vier dagen. Ja. En uh, dan uh, kunnen we daarna gaan kijken. Het moet alleen opgehaald worden in de door. Maar dan kunnen we gaan kijken hoe we die gaan opbouwen. Ja. En we hebben natuurlijk het bijgebouw waar we vanaf eigenlijk aankomend weekend wilden gaan uh, exporteren. Ja. Maar ik vind het gewoon... Uh, niet veilig genoeg als er nog uh, het pand staat dat nu uh, afgebrand is. Dat, in mijn uh, opinie, gewoon uh, onveilig een situatie uh, is. Uh, om dan uh, open te gaan, hoe graag ik het ook wil. En we hebben het gekund hoor, want alles staat klaar. Morgenochtend worden koffiemachines ingeleverd, de keuken staat er klaar voor. Ja. Alles kunnen open, maar het lijkt mij niet, niet verstandig om dat te doen terwijl er gesloopt gaat worden. Ja. Of terwijl we aan het slopen zijn. Dus, ja. nee, het, het, is een, weet je, het is een hele slechte film, maar met, met heel veel positieve punten die eruit gekomen zijn. Voornamelijk de hulp en de steun en de liefde van... Echt alles en iedereen. Ja, uh, is, dat, is dat ook uh, wat jou en uh, Bodien eigenlijk een beetje uh, uh, goed uh, door deze periode heen helpt? Ja, natuurlijk. Ja. Het, het, het is echt bijzonder uh, alle warme woorden die je krijgt. Maar voor ons was het ook wel vrij snel duidelijk. Weet je, we zijn redelijk nuchter met z'n tweeën. Mm -hmm. uh, over corona zeiden we ook, nou ja, we worden drie, vier jaar teruggeslingerd in de, in de financiële tijd. Mm -hmm. uh, maar ja, dan moeten we maar drie, vier jaar langer werken. Uh, in ons brandpaviljoen. Maar ja, dan kijk je naar buiten op je werkplek en dan denk je: Ja, weet je, zo slecht hebben we het hier niet om te moeten werken. Nee. Uh, dus dat was, dat, dat was één uh, na de corona. Uh, en, en nu denken we eigenlijk uh, dat de rook letterlijk en figuurlijk uh, aan het optrekken is. Denken we ook van: Ja, nou ja, uh, dit is ook weer een start, uh, begin van een, van een nieuw, nieuwe start. Ja. Uh, en ja, we gaan het gewoon met beide handen aangrijpen. Alle kansen die er nu al komen, we kunnen straks waarschijnlijk een pand naar onze eigen hand zetten die we nieuw kunnen bouwen. En ja, voor nu, met alle hulp, het sterkt ons echt in onze gemoed, zeg maar. Ja, een wat rustige gemoedstoestand, dat is wat je zegt eigenlijk. Uh, ja. Ja. ja, heel eerlijk gezegd, dat, dat die uh, komt er pas als de verzekering zo direct zwart op wit zet, wat, wat, wat ons uh, verteld is. Dus, oh, oké. Okay. Uh, uh, dan, yeah. dan, dan, dan kan je echt wat, wat rustiger nadenken. Maar voor nu, het is wel een film uh, van links naar rechts, van boven naar beneden waar we nu in zitten. Ja. Zoveel dingen komen om ons af. Maar voor ons, wat ik, dat, en dat wilde ik net zeggen, voor ons was het wel heel duidelijk. De knop, de, heel snel, de knop gaat om. We hebben heel veel verdriet, heel veel pijn. Ja. Uh, Iedere seconde iedereen dat we er weer naar kijken, dat we er doorheen lopen, ja. dat we verder kan. Ja. Uh, maar uh, de knop ging om en eigenlijk om, om ons ondernemende hart ging nog harder kloppen. Ja. En door alle steun van iedereen zitten we echt bordevol energie. En uh, iedereen zegt, ook de vrienden, collega's, die het helaas ook is overkomen, zoals. Uh, ...de eigenaar van, van de haven, de eigenaren natuurlijk van Far Out. De ja. klap gaat echt nog komen, die ga je nog voelen, want je zit nu in een rollercoaster. Ja. En uh, dat geloof ik. Maar voor nu, uh, joh, het, het sterkt ons wel heel erg... dat iedereen zo met je meeleeft. Ja. Uh, is dit, is dit, uh, is, geeft dat eigenlijk ook een beetje weer... hoe het uh, strandleven eigenlijk op zichzelf zelf staat? Hè? Dat, uh, ik zie dan van bijvoorbeeld ook de uh, Beach Club Far Out... die uh, Centen doneert, maar er zijn er nog meer... Uh, die dat dan toch uh, doen, weet je. Uh, dat, dat vind ik dan toch uh, collega's onder elkaar. Is, is die saamhorigheid op het strand dan toch... Heel erg groot. Ik denk in, in situaties zoals dit dat de saamhorigheid nog beter naar voren komt. Mm -hmm. maar, maar ik weet zeker dat wij als collega's onder elkaar uh, elkaar altijd helpen. Ik, uh, ik, ik zat vorige week vast met mijn eigen uh, uh, tractor. Mm -hmm. Die was kapot, dus ik mocht die van mango's lenen. Ja. Uh, het eerste wat ik doe dat met, met de show van, van Mango's is mezelf vastzetten in het mullig zand. Ja. ook vervolgens ik bel met Brett van Talassa, Die zegt ja. ik kom eraan, die me eruit sleept. Dit, ja, nee joh, de samenwerking op het strand is heel erg hecht. Ja. Ja. En, en dat geeft nu ook aan Dat zegt het eerste wat ze zeggen, wat, wat, wat, wat ze zeggen, tuurlijk gaan we helpen. Ja. En, en, en toen wisten ze nog niet in welke vorm, maar... En wij wisten natuurlijk dat het oudere paviljoen, dat eigenlijk bij het casino zou opgebouwd worden, mm -hmm. ergens in een loods ligt. En waarop zij hebben gezegd, natuurlijk, dat gaan we, dat gaan we doen. En in, in twee dagen is dat geregeld. Mm -hmm. En dat geeft, ja, tuurlijk zijn we, zijn we, zijn we heel saamhorig. Ja. Uh, even in het kort uh, de vooruitzichten voor jou dan. Uh, voorlopig even dan maar gewoon afwachten totdat het pand uh, wat er nu staat, dat deze late ding wat er staat, uh, dat dat weg moet. En dat je dan uh, weer kan draaien. Is het, uh, dat een beetje het uh, vooruitzicht? M ik, mijn opinie is, mijn, mijn, mijn, mijn gedachte is nu, uh, morgen uh, hopelijk de slopers erin. Ja. Dat kan vrijdag worden. Die denken er drie à vier dagen over te doen. Mm -hmm. Uh, als, ...zoals ik het nu met ze opgenomen heb... ...gaan ze ook in het weekend door. Mm. Dus dan hopen we maandag dinsdag helemaal leeg te zijn. Mm. En dan hoop ik gewoon open te gaan met, uh, met, mijn, uh, met, mijn, met mijn voor nu reguliere paviljoen. Mm. Uh, die staat klaar. Uh, alle personeel staat te trappelen om te beginnen. Ja. Dus dan hopen we maandag dinsdag voor elkaar te boksen. En dan, dan gaan we kijken hoe snel we dat ding uit uh, Bad Dorp kunnen krijgen... ...en hoe snel we het kunnen opbouwen. Ja. Maar... Uh, de, weet je, de, ook onze oude eigenaar Robin, uh, Robin Molenaar, die staat hier ook en die stond ook hier met tranen in zijn ogen. Ja, van, weet ik. Weet ja. En uh, die loopt net ook langs Bas, uh, ik kom je helpen met het opbouwen. En uh, uh, zoveel meer Oscar en Ronald Vos uh, die me dagelijks bellen van, dan kunnen we wat doen en uh, als, we gaan, als je wat gaat bouwen, dan uh, komen we je helpen, weet je Er zijn zoveel oude, oude die Alleen maar uh, een beetje mee willen denken en, en, je, en je willen ondersteunen. Het, het, het is echt onbeschrijfelijk hoeveel mensen uh, achter ons staan. Ja. En, en daar zijn we heel gelukkig mee. Ja, en als laatste sluit ik, dan sluit ik het ook af. Uh, je meisje heeft wel eens gezegd, elke keer als ik naar de doneren actie. en ik zie dat er weer uh, uh, centjes bij komen, dan uh, springen de tranen in je ogen. Nou ben jij iets nuchter, uh, maar doet dat jou ook wat? Nou, ik kan je eerlijk vertellen, ik ben normaal gesproken de meest emotionele van de twee. En ja, toch. En mijn, en mijn vrouw kan, kan alles altijd beter relativeren. Ja. Uh, dus nee, we, ik, ik, ik, uh, ik stort er normaal gesproken wat minder dan dat ik de laatste dagen doe. Ja. Uh, maar uh, joh, we kom, ik weet zeker we komen hier uit en we komen hier sterker uit en, en beter uit en, en we gaan nog meer waarderen hoeveel mooie en lieve mensen wij om ons heen hebben. Dat zijn mooie woorden. Ik uh, sluit uh, daarmee het uh, gesprek af. Dank je wel, Bas. Oké, okay, ja. Dank je. En George Michael, die uh, wordt het dan uh, met Faith. BABY! Michael met uh, Faith, uh, die, uh, die draaien we even speciaal voor de, de twee uh, mensen van Beach Club 10. Bas uh, Lemmens en Bodin Staring, want dat zijn uh, de eigenaren van, uh, van Beach Club 10. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ga weer uh, tot de orde van de dag. Dat is het nieuwsoverzicht doen met uh, Jelmer. Uh, goedemorgen. Want, uh, goedemorgen. Ja, want uh, ik weet niet of, uh, of er nog iets van Beach Club 10 in je nieuwsoverzicht uh, zit, of uh, nou, ik, kan, ik begin met een korte update. Dat is de tussenstand van de donatieactie. <laughs> begin ermee of uh, zit je... Uh, uh, ja, ja, begin ik mee. Oké, okay, oké. Okay. Nou Laat maar door dan. Ja, in uh, ongeveer drie dagen tijd dat die donatieactie voor Beach Club nu loopt, is er tot nu toe 14.445 euro opgehaald. Mm -hmm. En uh, ja, de donatieactie loopt natuurlijk nog steeds, maar tot nu toe is dat in ieder geval een enorm bedrag dat is opgehaald. Dus uh, ja, het blijft nog steeds mooi dat we dat met elkaar kunnen ophalen. Ja, uh, en, uh, en Bas uh, vertelde net uh, dat, uh, dat er licht uh, gloort aan het eind uh, van de tunnel uh, in ieder geval. Okay. Maar uh, de klappen moeten nog komen, hij vertelde net. Dus, uh, maar goed, ga door! Oké. Okay. Uh, ja, dinsdagmiddag heeft er rond kwart over drie een ernstig ongeval plaatsgevonden op het circuit Zandvoort. Een auto is vlak voor de ingang van de pitstraat gecrashed en de bestuurder leek zeer ernstig gewond te zijn... Zowel politie, brandweer als ambulance waren snel ter plaatse. Ook het mobiel medisch team was opgeroepen en landde met een helikopter op het circuit. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de verkeersongevallenanalyse is opgeroepen om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Tot dusver is daar niks over bekend. Um, dan even in Haarlem. Gistermiddag rond 12 uur is daar een vrachtwagenklem gereden onder een spoorviaduct. ProReo heeft daarom moeten besluiten om het treinverkeer daar tijdelijk stil te leggen tussen Amsterdam en Haarlem. De spoorbrug, de spoorbrug was flink beschadigd en de constructie moest volgens de veiligheidsprotocollen eerst gecontroleerd worden voordat er weer treinen mochten rijden. Dit betekende dat er pas tegen 4 uur het treinverkeer weer kon worden hervat. Um, in het Spaarne gasthuis in Haarlem wordt sinds enkele maanden voedsel bereid met een 3D-printer. De maaltijden zijn onder meer bedoeld voor zieke kinderen die moeite hebben met het eten van groenten en patiënten met kou- en slikproblemen. Mm -hmm. uh, volgens uh, teamleider van de keuken en catering uh, Loes Hoofd is dit zeker een succes. En ze willen van het eten een feestje maken voor de patiënten altijd. En zijn er dan tot nu toe ook erg blij met de 3D voedselprinter. Um, even kijken, sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de huiskamers waar het voedsel wordt uh, geserveerd gesloten. Ook de printer staat daardoor tijdelijk stil, maar zodra de situatie het weer toelaat, uh, laat het ziekenhuis weten, zullen er weer hapjes uit de 3D-printer rollen. Het ziekenhuis heeft de ambitie om in de toekomst op grotere schaal voedsel te gaan printen en deze techniek ook te verbeteren, zodat dit uh, sneller verloopt. Want uh, nu uh, zijn ze wel 10 minuten bezig met het printen van één vormpje. En uh, om dat uiteindelijk uh, in grote getallen te doen, moet daar nog wel het een en ander uh, aan ...ontwikkeld worden, maar de ambitie is er in ieder geval, dus dat is uh, hartstikke mooi. Uh -huh. uh, dan het volgende, wie als ondernemer afvalstromen wil verlagen... ...kan geld besparen en inzicht krijgen in commerciële kansen voor hergebruik. De ondernemers kunnen een gratis uh, afvalscan aanvragen bij vereniging Greenpeace-IJmond. Uh, veel ondernemers kunnen vragen hebben over bijvoorbeeld welke afvalstromen uh, zij eigenlijk hebben... Daarnaast kunnen er vragen zijn zoals uh, wat je hier dan kan, mee kan doen met die afvalstromen, welke kansen er zijn. Zitten daar bijvoorbeeld ook grondstoffen tussen en hoe pak ik dit hele uh, dingetje aan? Al deze vragen beantwoordt de vereniging Greenbiz Eimond in de afvalscan voor ondernemers die daar vragen over hebben. Met de scan krijgen ondernemers advies op het gebied van afvalhergebruik. Um, zo kan ieder met elkaar tot wel 20% afvalvermindering realiseren. De ervaringen die Greenpeace Eimond heeft delen zij met de Europese partners in het project Upcycle Your Waste. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen zich direct aanmelden via greenpeace slash afvalscan aanvragen. Een adviseur van Klimaatroute belt dan voor een afspraak op locatie of digitaal bij het bedrijf of ondernemer die zich aanmelden. Vanaf begin deze maand kan er ook een adviseur uh, bij de ondernemer op de stoep staan. Die, zijn, uh, die een van de kansrijke bedrijven die door Greenpeace Eimond op de voorhand zijn geselecteerd als goede kandidaat. En dan komen ze gewoon bij je langs. En nog als laatste. Uh, maandagavond is in het Holland Casino de Mega Jackpot gevallen. Een vaste bezoeker won daar uh, door zijn deelname aan de Ultimate Texas uh, Holland Pokertafel met een straight flush van. Uh, uh, van 5, 6, 7, 8 en 9. En won daarmee een bedrag van ruim 94.000 euro netto. Uh -huh. ja, het, uh, de, de manager van het casino was natuurlijk enorm enthousiast dat uh, de Mega Jackpot alweer binnen een week is gevallen na de heropening van het casino. Uh, de Mega Jackpot bij dit pokerspel is uh, opgebouwd uit de inleg van spelers in Zandvoort, Amsterdam, West en Venlo. En bedraagt dan ook minimaal 25.000 euro. Um, en spelers kunnen ervoor kiezen bij dit spel voor een extra inleg om extra kansen te maken op die jackpot. En uh, ja, daar heeft de winnaar van, uh, van deze bijna een ton zeker geen spijt van gehad. Want uh, afgelopen maandag won hij dus 94.000 euro. Ja, gefeliciteerd. <lacht> Ja, ja, wat moeten we doen? ja Je zegt het ook ja. heel droog. Uh, nou, er, was, er was er een uh, die op die uh, nieuwswebsite uh, die ik dan beheerde. Er was er een, ja, het is een vaste gast. Nou, uh, dat is heel goed voor het casino. Want dan kan hij dat geld weer uh, gelijk uitgeven in hetzelfde casino weer. Ja, <laughs> dat is. Ja, ja, dat is. Dus een dus, dus, broekzak-verszak, zo'n zo soort uh, verhaal. Ja, ik moest, toen je dat zei, moest ik dan meteen nog niet opmerken. Dus dat uh, was de reden waarom. Maar goed, uh, uh, dit was uh, het nieuws over zich, neem ik ja, aan. Hè? Tot zover. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan even verder met uh, de muziek uh, weer. Dat is Iris Penning met zaterdag. Eigenlijk stiekem achteren van George Michael. Is er ook nog zo'n beetje om het moreel een beetje op te vijzelen. Daar op het strand, denk ik, eerlijk gezegd. Komt wel uit de film, moet ik erbij zeggen. Rocky 2, 3 is het zelfs. Rocky 3, daar zat hij in. Survivor had de eer om dat nummer te gebruiken. Later is hij ook nog door een aantal... Politieke clubjes gebruikt, hè, van laten we even zien hoe stoer en hoe goed wij wel niet zijn. Terwijl uh, het eigenlijk gewoon, uh, ja, het heeft te maken met uh, Rocky Balboa. Dat, dat, dat denk ik is ook weer gewoon goedkoop gejat door de politiek. Maar goed, uh, uh, uh, uh, wie ben ik? Uh, daarvoor hoorden we uh, iedere spanning met zaterdagnacht. En dat bracht de tijd om kwart voor twaalf. Nee, kwart voor elf. Het uh, is nog, uh, nog altijd uh, uh, zomertijd. En dus gaan wij even weer uh, terug in die tijdmachine. De tijdmachine uh, na de jaren zestig. Uh, toen er ook nog een duo actief was. In de vorm van Sonny. En Cher. En Little Man. in het afgelopen weekend een uh, nieuwe Karo Emerald uh, gehoord. Ik, uh, ik, ik neem het aan van wel. Uh, dus degene die dat uh, gedraaid heeft... Uh, die mag het dan uh, nu even appen naar de studio. Want uh, ja, tegenwoordig heb ik die WhatsApp-web -web aanstaan. Uh, want dat uh, kan, uh, kan ik tegenwoordig. Dus ik kan gewoon meteen kijken wat er aan de hand is. 0235730393 dat is het app-nummer. Maar ik weet bijna wel zeker dat een van mijn collega's... geloof ik, een, een nieuw nummer van Karel Emerald uh, heeft gedraaid. Nou, brrr, dat, uh, dat laatste dat, uh, wil ik dan maar eventjes uh, uh, halen voor, voor wat het waard is. Dit is onze stamgast in uh, de, de, de programmering op uh, tussen 10 en 12. Uh, Montel Jordan, die het uh, eerste uur afsluit met This is How We Do It.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 See the husband get to me ever since I was a lowercase g But now I'm a big G. The girls said I got your money. Hundred dollar bills, joy. If you were from, where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a six-fold. Whatever it is, the party's underway So tip up your show us slow, and all they said was 6'8", he stood, and people thought the music that he made was good, they little the DJ and Paul was his name, he came up to money, this is what he said, you and OG are gonna make some cash, sell a million records and we're making the day. Oh I'm buzzing the clubs, this is how we do it, just I've been like nobody does,